Lees trouw nu 7 weken voor 5 euro. Ga voor de actievoorwaarden naar trouw.nl/slash 75 jaar. NPO Radio 1. En het zwerfafval met zeker 70% te verminderen. Dat stelt staatssecretaris Van Veldhoven voor. De Tweede Kamer praat er donderdag over.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 Bij het opstarten na de storing vlogen rond middernacht... twee elektriciteitskasten in het centrum van Amsterdam in brand. Een stroom viel uit toen bij graafwerkzaamheden een kabel werd geraakt. Door een kettingreactie kwam verderop in de stad een steekvlam uit de grond... waardoor twee klusjesmannen gewond raakten. De gouverneur van Florida heeft een pakket wettelijke maatregelen ondertekend... die scholen veiliger moeten maken en bloedbaden moeten helpen voorkomen. Zo gaat de minimumleeftijd om een geweer te mogen kopen omhoog naar 21 jaar en komt er een verplichte wachttijd van drie dagen voor de aanschaf van een vuurwapen. De wapenlobbyisten van de NRA hebben direct de staat Florida voor de rechter gedaagd. Volgens hen zijn de maatregelen in strijd met de grondwet... waarin staat dat het recht van Amerikanen om wapens te bezitten en te dragen... niet beperkt mag worden. Ook Australië wordt vrijgesteld van de nieuwe staal- en aluminiumheffingen... Van de Amerikaanse, die de Amerikaanse president Trump aankondigde...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 met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Het is bijna vier minuten over negen. Welkom terug bij een Nieuwsweekend. Wat gaan we doen over een kwartier? Onze politiek commentator Kees Boman. Vertel op Kees, waar gaan we het over hebben? Ja, ik zou het eigenlijk ook wel willen hebben over Dick Benschoppen. Dus Dat is oud-staatssecretaris en campagneleider. Rechterhand nog eens geweest van Wim Kok. En eh, die was directeur bij Shell en die is eh, plots, nou ja plots, die is benoemd tot directeur van Schiphol. Dat is een hele zware politieke baan naar Schiphol. Veel vliegen, vervuilen, eh, je moet Den Haag goed kennen. Wouter Bos werd ook wel eens genoemd, maar ik haal uit de kranten dat sommigen zeggen dat hij de politiek was. Nou, Dick Benschop is dat ook. Die is trouwens ook nog wel eens adviseur geweest van Schiphol. Ik zou het ook... Eh, kunnen hebben over de sleepwet, want we zagen tot voor kort... bijna elke dag de baas van de AIVD, een geheime dienst... Ja. met een elke dag zichtbare baas... Die uh, verkoopt dat het allemaal nodig is. Die nieuwe wet uh, op meer gluren in de, de huiskamer. Maar die is de laatste dagen een beetje uit het nieuws. Maar dat zal op weg naar dat referendum wel weer een beetje veranderen. Maar dat ga ik allemaal niet doen. Ik ga het hebben over uh, de salarisverhoging. Die wij niet krijgen, maar daarbij bij de ING wel. En Misschien dat wij een bonus hm. op termijn krijgen. Maar hm. er is nog geen afspraak over gemaakt. Oh. En de, ja, de gemeenteraadsverkiezingen. Hè, huh? ja. 21 maart. Goed, zo is het. Goed. Dat over een uh, kwartiertje ongeveer. Om half tien antwoord op de vraag of wat de Nederlandse handeldames is overkomen, namelijk bloot gefilmd en dan nog ook door iedereen bekeken worden, u en ik ook uh, kan gebeuren. Nou, maakt u zich geen zorgen. Dat kan dus. Daarna 2,5 miljoen wel. euro om de, te onderzoeken. Ja, precies. Maak ons juist wel zorgen. Ja, ja ook dat ja. Uh, de, daarna 2,5 miljoen euro om te onderzoeken... waarom de ene mens veel vatbaarder is voor externe factoren dan de ander. Maar we beginnen met een volkomen onverwachte ontwikkeling. Ja, dan heb ik het over de Amerikaanse president Trump, die bereid is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te ontmoeten. Zijn de wonderen de wereld uh, nog niet uit, je zou het bijna denken. In eigen land dunt de hofhouding van Trump steeds verder uit, want deze week maakte economisch topadviseur Gary Cohn bekend dat hij ontslag neemt. Hij is het oneens met die aangekondigde importheffingen voor buitenlands staal en Aluminium. En daarmee is in een jaar tijd van president uh, Trumps presidentschap in, in al ongeveer de helft van zijn medewerkers vertrokken. Dan gaan we eens even vragen aan de Amerika-deskundige. Willem Post. Goedemorgen Willem. Goedemorgen. Ja, ja, die top, wat dacht jij toen je het las? Ja, nou, uiteraard ook verrast. Hoewel uh, Trump wel eens heeft gezegd: ik wil best een hamburgertje eten met, uh, met Kim. Maar dat, dat zet je dan toch een beetje weg als van nou, dat is een beetje pub talk. Hè. Dat zal hij wel niet echt menen. Ja, en uh, dus ja verbaasd. Een zucht van verlichting, toch in eerste instantie ook bij mij. Want die militaire optie, ja, die hing, laten we zeggen... een aantal uren tevoren nog echt boven tafel. Ja, hè? want het gaat niet alleen om een gesprek. Daarbij kwam namelijk nou meteen het verhaal... dat Noord-Korea bereid was serieus zijn kernwapenprogramma uh, stil te leggen. En dat is andere koek natuurlijk. Ja, de Noord-Koreanen hebben het uh, slim gespeeld. Want kijk, na, na die eerste secondes van... Uh, van de van, van zucht van verlichting. Ja, dan, dan daalt het realisme natuurlijk ook bij mij in. Hè. En dan, dan zie je van, ja, jeetje, dit, dit wordt de clash hè, van, van de ego's. Ik had, ik had beelden van hè, het gevecht van de eeuw, eh, 20 ste eeuw... Cassius Clay, Joe Frazier. Hè. Die, die, die, en dat kan een enorme clash gaan worden. Of, of wordt het dan John Lennon en, en Yoko Ono, give peace a chance. Hè, dit, dit zijn zulke uitersten die we tot ons kregen. Dus... Ja, het is, het is wel iets heel, iets heel bizars, moet ik zeggen, wat, uh, wat hier gebeurt. En de Noord-Koreanen hebben het slim uh, gespeeld. Ja. Zij weten hoe je... Trump toch moet aanpakken, zou ik toch in eerste instantie willen zeggen. Door hem heel erg te vleien. Er zijn prachtige cadeaus uitgepakt eergisteravond in het Witte Huis. Want je zegt terecht... noord koreanen hebben gezegd, nee, we gaan inderdaad... Hè, die ontmanteling van kernwapens, dat is natuurlijk toch het, het belangrijkste punt. Uh, nou, daar, uh, daar, daar gaan we zeker over praten. Hè? Daar, uh, dat wordt zelfs het woordje commitment. Het gaat altijd ook om de vertaling, om de, om de details natuurlijk ook. Hè? Uh, nou, dat... Daar willen we wel in meegaan. Maar onder wat voor voorwaarden? Daar is eigenlijk niks over. Ja, maar gezegd. Wacht even, het vleien, dat, uh, uh, dat is misschien nu eventjes uh, voor de bühne zo. Ik bedoel, tot een week geleden was uh, Trump niet anders dan in Noord-Koreaanse ogen uh, een totale idioot. Dat is je niet nou. de oude gek. Uh, ja, he, dat hebben ze over elkaar genoeg. gezegd. Maar ja, dat, dat kennen we van. Trump natuurlijk ook, die op het ene moment je verrotte vis uitmaakt... en op het andere moment zegt, van je bent geweldig. Hè? Dus Trump is iemand die, die speelt met woorden, die de media bespeelt. Het grote publiek, die van de een op de andere seconde kan omslaan. Die ook koketeert met chaos. Dat is mijn managementstijl. Ik heb ook heel graag allerlei verschillende uh, meningen om me heen. Hè? Hij zegt ook, dit is geen chaos, dit is energie. Ja, en hij is. Kijk, en wat, wat natuurlijk op zijn minst heel erg frappant is, is dat Trump eh, ja, zijn eigen strategisch, zijn eigen diplomaat. Er is niet eens een Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Korea. De top eh, Korea-expert van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die is weg. Er is nauwelijks een staf. Dus Trump doet dit op zijn eentje. Vandaar dat ik in het begin ook even zei van ja, dit zijn de grote, de grote ego's die aan tafel gaan zitten. Nou, dat wordt wat eind mei als die top. Doorgaat. Oh. Want het realisme daalt uiteraard overal in. Eh, eh, zeker bij eh, nogal wat experts in, in Washington. Eh, en ja, dan is het toch een beetje het gevoel van. Ja, kijk, nu moet het worden voorbereid, zo'n gesprek. De agenda moet worden gezet. En normaal gesproken heb je bij zo'n tra traject... dat, dat ja, wat mensen op, op lager niveau, diplomaten, met elkaar onderhandelen. Je snuffelt een beetje aan elkaar. Je, je, je checkt even van wat voor kleine concessies kunnen we over de wereld doen. En dan maakt de politieke leider het af. En Dit is precies tegenovergestelde. Hier zet Trump de toon. Ja, geeft eigenlijk al het een en ander weg. Want waar is Kim natuurlijk op uit? Ja. Sanctiesverlichting, maar ook het respect, tussen aanhalingstekens moet je misschien zeggen, van een land als Amerika. De machtigste man op aarde, politiek gezien, wat militaire macht betreft, is Trump dat ook. Hij vertegenwoordigt het machtigste land op aarde. Ja, Noord-Korea is een paria-staat. Met, met, met de meest grove schendingen van mensenrechten. Uitgekotst door de hele wereld. Zijn er überhaupt eigenlijk rechtstreeks de diplomatieke kanalen tussen de twee? Ja, de, de afgelopen uh, maanden is er in New York, de Verenigde Naties. He, uh, door de ambassadeurs bij de VN, van de Verenigde Staten. Noord-Korea, Zuid-Korea is natuurlijk als een, als een superbemiddelaar heel erg bij betrokken geweest. Zijn er wel gesprekken geweest. Maar die leiden tot niets. En kijk, en dat moet je Trump natuurlijk wel nageven. Hij is natuurlijk heel gewiekst om constant op te merken van... ja, kijk, Obama in de laatste uren van zijn presidentschap... toen we van sleuteltje gingen wisselen, hè, toen wij het Witte Huis inkwamen, Ja, Obama heeft gezegd, dit is de grootste crisis die je op je bordje krijgt, Korea. Alleen zegt Trump nu... Obama, je weet, kort door de bocht wat Trump dan zegt. Obama heeft er niks aan gedaan. Bush ook niet. Clinton ook niet. En nu zijn we zover dat Noord-Korea... Noord-Korea een nucleaire macht is die Amerika, Amerika kan raken. De meeste wapenexperts in Amerika zeggen nu van binnen een paar maanden... is het inderdaad zover dat Noord-Korea die capaciteit heeft. Nou, dat is een nachtmerriescenario. En die kaart speelt Trump natuurlijk ook uit. Wat heb ik te verliezen hè, om naar Noord-Korea af te reizen? Want de normale diplomatieke uh, uh, bewegingen hebben niets opgeleverd. Een ander opmerkelijk nieuwtje is de leegloop... die er plaatsvindt in de hofhouding rondom Trump... Ik zei het net al, bijna de helft van de directe naasten uh, in het Witte Huis is vertrokken. Vorige week communicatiechef Hope Hicks. Deze week topadviseur Gary Cohn. Waarom kan hij zijn mensen niet vasthouden? Ja, dat is omdat het ook wel bijna onmogelijk is om nu voor hem te werken. En als Trump zelf al aangeeft van... Ja, ik, ik het chaos. Jullie noemen het chaos. Ik, ik, ik, ik, ik noem het dan dat er allerlei verschillende meningen om mij heen zijn. En de ene keer laat hij zijn oor hangen naar de, hoe noem het maar even, de facties. Hè? De invloedrijke groeperingen in het Witte Huis. De ene keer is het voor een tijdje uh, de, de echte ultranationalistische factie van Steve Bannon. Kennen we hem nog? Hè? De ja. man die toch behoorlijk verantwoordelijk was voor die kei en keiharde inauguratietoespraak van Trump. Hè? Zijn, eerste, zijn eerste toespraak. Toen was even het gevoelen van... Trump gaat helemaal die kant uit. Een handelsoorlog met China. Echt een sterke nationalistische agenda. Maar toen zagen we ook de familieleden van Trump in het Witte Huis komen. Jared Kushner, zijn schoonzoon, dochter Ivanka. Een soort van, van familiebedrijf werd het. Die staan toch bekend om wat meer. Uh, vooruitstrevende opvattingen ook... als het gaat om, om, om van die sociale issues... zoals abortus... Hè, wat, wat meer gematigd. Ze worden ook wel de New York Democrats genoemd. dus nou, Bennen ging er op een gegeven moment uit... en dan zag je, ja, Jared Kushner die nota als niet-politicus... als projectontwikkelaar... het Midden-Oosten probleem moest oplossen voor Trump... maar ook de relatie met Mexico moest behartigen... en daar vooruitgang moest boeken. Nou... Die is natuurlijk door allerlei toch loesje business deals ook behoorlijk beschadigd. Dus Trump heeft gezegd: uh, Ja, het is mijn schoonzoon, maar misschien is het toch wel beter dat hij zich met mijn herverkiezing gaat bezighouden. Dus die moet misschien over een paar weken ook het Witte Huis uit. Maar ja, de stabiele factor, dat is een derde factie, en die zit in het midden: dat zijn de realisten. Dat zijn de drie generaals op Defensie. De veiligheidsadviseur eh, en de stafchef John Kelly. Hoe veilig zitten die dan? Nou ja, dat is goed dat je dat zegt. Want wat we nu zien is dat Trump zich toch wel heel erg, erg ergert... aan die, die, die, die topgeneraal uh, John, John Kelly, de stafchef, die orde probeert te... Scheppen in het Witte Huis. En die zegt ook: van ja, het kan niet zo zijn dat iedereen zomaar bij Trump binnenwandelt. Hè, want waar hij het laatst mee gesproken heeft, ja, daar acteert hij dan vaak op. Dat wil ik niet. zegt is echt een man ook van discipline, mag je een beetje van de generaal verwachten, natuurlijk. En Trump heeft al gezegd: ik irriteer me er mateloos aan. Hij heeft er toch ook voor? Kelly heeft het er ook voor gezorgd dat hij Kushner uiteindelijk zijn accreditatie op staatsgeheimen kwijt schrijft. Ja, en dat is dus een enorme degradatie voor de schoonzoon van Trump. Dus die kan zijn bloed ook wel drinken. Lees Michael Wolff's boek Fire and Fury. Hè. Daar wordt dat allemaal heel erg sappig in, in uitgelegd. Ja, dus weet je... Uh, dit weekend... Ja, het is allemaal adembenemend wat er gebeurt. Trump... Uh, nodigt al sollicitanten uit... voor wat, uh, wat vrij te komen posten... voor de komende weken. En daar, daar is dus ook de stafchef functie bij. Dus John Kelly... Gaat ook al een beetje richting de uitgang. En de nationale veiligheidsadviseur McMaster ook. Nou, we hebben Gary Cohn gehad. Hè, de man, ja. hè, de, de grote economische adviseur die gematigd is... en, en eigenlijk tegen, tegen, tegen die hele tarieventoestand is van Trump. Die is verdwenen. Dus nu zegt Steve Bannon uit het Witte Huis. zit weer bij Breitbart. Ultranationalistische nationalistische uh, media-website. Ja. Heel invloedrijk natuurlijk in bepaalde kringen in Amerika. Die zegt van... Nou, dat dachten jullie, hè? Dat die ultranationalistische agenda van Trump weg was. Nou, kijk eens eventjes hè, naar die tarievenpolitiek nu. Hij, eh, dat is weer helemaal terug, dus wij krijgen weer meer invloed. En onthoud die naam, Peter Navarro, hè, de man die s'nachts wakker ligt van de invloed van China in de wereld. Een man die eigenlijk ook een handelsoorlog wil. Die ook heel erg achter is econoom, top econoom, uh, Die zou wel eens een nog belangrijker positie in het Witte Huis kunnen krijgen. Nog heel even, want er is ook nog die uh, fijne zaken rondom pornoactrice... Stormy Daniels. Wat zin in neem, uh, Mieke? Ja, nou, dat is uh, <laughs> zichzelf ze genoemd, heb ja, ik uh, begrepen. Dus het is niet Toch haar, haar echte naam. Ja. Maar goed, die zou zwijgeld ja. hebben uh, gekregen uh, over die vermeende relatie uh, met in 2006. Maar ja, nu eh, ik krijg ik de indruk dat zij zich niet eh, verder daaraan gehouden voelde. En misschien komt het hele spul toch nog op tafel. Ja. En dan? Ja, eh, ja, Lewinsky in het kwadraat? Nou, weet je, dit moeten we inderdaad niet zomaar wegzetten als wat je misschien in eerste instantie ook denkt allemaal, hè, van dit is een privézaak van de familie Trump als zij dat allemaal goed vinden en, en Melania uh, accepteert dit, nou ja, dan is het up to them. Nee, dit kan inderdaad wel politiek-juridische consequenties hebben, want het is inderdaad waar. 2006, maar in 2016, het verkiezingsjaar van Trump, ja, uh, toen, toen wilde deze dame na de Grab Them By The Pussy tape... Hè, ja. wilde zij ook wel een boekje open doen... over wat er is gebeurd hè, lang geleden. Maar toen kwam de advocaat van Trump... en die heeft haar, om dan maar een lang verhaal kort te maken... Ja. zwijggeld betaald, 130.000 dollar. Dat is een fooi. Ja, en er is bijgezegd... Uh, het heeft niets met Trump te maken. Uh, dit, heb ik uit, dit heb ik uit eigen uh, oh, zo middelen bepaald. En ik wilde er ook geen toelichting bij geven, heeft de advocaat gezegd. Het is dus gewoon niets, gewoon mist. Hè. Trump, hoezo Trump? Maar afgelopen weken wil zij toch in de publiciteit treden. Een boek, media betaald. Hè. Zo gaan die dingen. En uh, nu heeft de advocaat van uh, Trump gezegd... nee, dat kan dus absoluut niet. Hè. Ze mag niks zeggen. Maar de advocaat van deze Stormy Daniels zegt... ja, maar wacht eventjes. Die overeenkomst vorig jaar, voor, de, voor dat zwijngeld... Ja. daar hoort de handtekening onder te staan van Trump. Want daar gaat het in dat hele verhaal over. En er over. staat er niet onder. Er staat, ja, het staat David Dickinson. Hè. Dat is dan een schuilnaam voor Trump. Uh, <laughs> het is allemaal weer een beetje, beetje, beetje filmscenario-achtig dit. Of soapscenario-achtig. Nou, de advocaat ontkent natuurlijk van Trump... Maar er zijn toch al. Waar komt die 130.000 dollar vandaan? Is dat campagnegeld? Die advocaat zegt: ik heb het zelf betaald. Maar wil nog één ding. Bedoel, dit heeft gespeeld toen met Lewinski enzovoort. Ja. Is er nou niemand die je zegt: ja, jongens, is de grens nou zo langzamerhand niet is bereikt? De grens van kunnen we van ervan? alles en nog wat. Ja, nou hier zie je dus dat de Verenigde Staten... de trekken aannemen van een presidentiële democratie. Ja, natuurlijk is het een democratie. Het congres vaardigt wetten uit. Er zijn checks en balances in de grondwet. Maar je ziet dat de Amerikaanse president... wel een hele grote machtspositie heeft. Gewoon ook formeel juridisch ook, op basis van de grondwet. Maar ook... Ja, als iemand de media zo kan bespelen hè, en, en dat populisme zo kan uitspelen... en natuurlijk ook een kolossale macht heeft... Hè, dan zie je ook dat veel mensen, laat ik dat toch nog even zeggen... bij hem in het gevlei willen komen. Hè. En als je ook ziet hoe hij zijn ministers behandelt... dit is Trump, een moderne zonnekoning... die zijn ministers, zijn adviseurs die hij dan nog heeft... als lakijen eigenlijk behandelt. Populisme ten top, hè? Oké, okay. dankjewel Willem Post. Uh, we houden het in de gaten. Kijken of er nog iets gebeurt met Stormy. Oké, okay, u hoorde hem net al, Kees Boman. Uh, we gaan het natuurlijk dadelijk allemaal hebben... over uh, de gemeenteraadsverkiezingen. Dat kan niet anders. Maar eerst eventjes nog terugschakelen naar uh, de, de verontwaardiging... naar aanleiding van allerlei betalingen. U hoort een paar opeenvolgende premiers. Ja, ik zou bijna zeggen een beetje exhibitionistische uh, stijgingen van salarissen... So many people now are suffering. On the one hand, they will probably lose that job. And on the other hand, the financial sector would go on with having these big bonuses. En zelfs bij banken, waarvan we inmiddels weten dat als het echt fout gaat, dat de belastingbetaler bijspringt om te voorkomen dat die banken omvallen. Dan begrijp ik werkelijk niet dat er dan markeers zijn die zeggen: Ja, maar ik kan in het buitenland kan ik zoveel meer verdienen. Dan denk ik, Doki, ga dan. Kees, luister. Uh, drie opvolgende premiers die allemaal hetzelfde zeggen. Uh, het klinkt fantastisch natuurlijk. Dat zijn ferme standpunten. Maar ja. nou, we weten wat er van terecht is gekomen. We weten het met Kok bij ING. We weten het met Balkenende en de BING. Alleen uh, Rutte houdt zijn. Uh, Kruidroog zou je zeggen? Nou, toch niet hoor. Maar dit is wel een, een weergave, want het zijn geen uitspraken van uh, gisteren. Dit zijn uitspraken die bij ons in het geheugen gegrift staan. Ja. Je zag het ook gisteren op de voorpagina van de Telegraaf staan. Hè? Twee uh, uitspraken van Balken de, over uh, die bonussen die de pan uitreizen. En van Kok over uh, die extreme salarissen. En gisteren heeft de premier Kok toch ook wel een uitspraak daarover gedaan. En het gaat allemaal dus over die uh, salarisverhoging van zo'n 50 van de, de grote basis. Ja, CEO iedereen van de heeft de een salarisverhoging van 50 Het is gewoon een salarisverhoging van 100%. Het gaat van anderhalf miljoen naar drie. Nou ja, los van uh, hoeveel het is uh, qua percentage, het is veel. En ja. het is veel meer dan mensen thuis gewoon uh, elk jaar op 1 januari in een portemonnee zien, Ondanks alle beloften dat de koopkracht omhoog gaat. Het is een, uh, een fooi. En dus uh, die irritatie is groot. En er is voortdurend een uh, bijna politiek politiek-morele discussie... En uh, die politiek, die ziet natuurlijk ook de publieke opinie... zich daaraan ergen aan die hoge salarissen. Dus al die achtereenvolgende premiers hebben daar in het verleden... en nu ook uh, uitspraken over gedaan. En ik, uh, uh, ik praatte eigenlijk naar Rutte toe gisteren. Die zei ook, ja, die banken die, uh, zijn vaak bij mij aan de deur gekomen. Die komen wel een paar keer per jaar om te zeggen... help mij nu eens om die reputatie, het aanzien van die banken te verbeteren. Hè? Want dat, uh, dat aanzien was natuurlijk vanwege die... Enorm enorme salarissen uh, heel slecht. En ook vooral omdat wij met z'n allen uh, meer dan 100 miljard in die banken overigens een paar jaar geleden gestopt hebben om ze overeind te houden. Hè. Dat is gewoon uh, ja, belastinggeld, uh, draaien of keren. Zo eenvoudig uh, is het. En hij zegt, ja, als dit soort uh, bedragen dan worden uitgekeerd, dan uh, bekijk het maar met je, met je reputatie. Hij je vindt het uh, onwenselijk en eigenlijk onaanvaardbaar. Maar het interessante is toch dat uh, als je daar eens uh, wat over belt met een aantal mensen wat ik gisteravond heb gedaan. Um, mensen die in raden van commissarissen zitten. Een, een aantal CEO's. Dan is het toch een beetje krokodillen tranen, gedrag van de politiek. Op de eerste plaats, eh, was dit nou een volslagen verrassing? Hè? Van de week kwam het Financieel Dagblad met deze scoop. Hè? Uh, zoiets staat ook uiteindelijk dan wel in een jaarverslag. Maar toch de scoop dat dat salaris van die meneer Hamers van de ING zo omhoog ging. En dan is de Pavlov-reactie van de politiek: Chande erg, Kenny... En uh, wist die politiek dat dan niet? Nou, het ik het heb moment het... is wel bizar gekozen, toch? Ja, het is uh, zoals Bas Heijnen vanmorgen in, uh, in de NRC in zijn uh, column schrijft. Het is toch uh, ja, wel een beetje een toppunt van... Uh, ja, dédain, dat woord heeft hij letterlijk niet gebruikt... maar dat bedoelt hij wel eigenlijk voor ons allemaal. Wij hebben als ondernemers echt geen enkele boodschap aan... wat de publieke opinie is. Onze tijd is nu gekomen. Wij hebben jarenlang op een houtje moeten bijten. Die indruk wordt ook een beetje gewekt. Hè. Gisteren zei je, de, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de ING... Van der Veer, die zei nog, de CEO, de nummer 1 van de ING... was de enige bij ING die zwaar werd onderbetaald... Het oh, is dus eigenlijk dat je bijna denkt... Zielig. die zat van de week nog uh, bij de gemeente voor bijzondere bijstand. Moet je ze aan die mensen aan de balie gaan vragen? Ja, dat is... Uh, dus, maar goed, het, het, wat Bas Heine dus inderdaad noemt... is een, ja, een vorm van dédain, arrogantie... en geen boodschap hebben aan de publieke opinie... en ook een beetje in een andere wereld leven. Maar toch, wat een belangrijk punt is... wist die politiek hiervan? Nou, ik heb mij laten vertellen dat het ondenkbaar is... dat ING met de aan de top als toezichthouders van de veer. Belangrijke man, een grote speler ook in het politieke, bestuurlijke, adviserende establishment in Nederland. En we kennen hem nog van de Dacia. Hij zat er toen wel bij Poetin. En Zijlstra bleek later niet, maar laat ik daar niet over uitweiden. Um, dus Van de Veer, de nummer één, de toezichthouder bij ING. Wie is ook toezichthouder daar? Uh, Oud-premier, Balken sinds kort, uh, CDA uh, van huis uit. En wie is er ook toezichthouder? Hans Weijers, uh, Hans Weijers he, die, die grosseert ook in toezicht. Houden, ook bij Ajax geloof ik. En, uh, en die is van D66. En dat zijn allemaal mensen die dat politiek en bestuurlijk... Nederland door en door kennen. Ik heb me laten vertellen dat de minister van Financiën... wel degelijk een signaal heeft gekregen. En ook de Nederlandse bank. Wij gaan bekendmaken dat onze CEO uh, geld krijgt. Dus het idee dat dat bij de politiek volstrekt onbekend is... Uh, is onzin. Uh, of ze gevraagd hebben, uh, vind je het een goed idee? Dat denk ik niet. Uh, want dan was er was waarschijnlijk gezegd, zou je het nu wel doen? Dus dat brengt dan uh, mensen aan twijfelen bij zo'n beslissing. Met andere woorden, het is een, uh, een georchestreerde, goed doordachte... Uh, wellicht licht uh, arrogante en misschien ook wat onhandige stap. Maar ik heb me ook laten vertellen dat uh, ja, zo langzamerhand bij die banken... en andere bedrijven ook, maar bij die banken zeker zo'n beetje het moment is gekomen... van ja, wij zijn bijna een beetje de risée in Nederland... met zo'n laag salaris op wereldschaal... Uh, stellen wij eigenlijk niks voor als je zo weinig krijgt? Laat ik het uh, met, een, met, een, met een beeldspraak vergelijken. Als je op een grote vergadering internationaal van bankdirecteuren komt, laat ik Basel noemen, waar ze wel eens bij elkaar komen. en jij komt voorrijden in een Volkswagen Polo. dan denken ze. nou dat kan niet veel wezen. dat zal wel een waardeloze bank zijn. nou zo is ongeveer het beeld van uh, de bankdirecteuren. over hun eigen salaris. Oké, okay, het verhaal van Van de Veer. dus luister even. Uh, uh, we, we spelen uh, Eredivisie. maar worden betaald als Jupiter League. Geldt enigszins wel. Ja, in, in objectief wel. Ik heb nog even nagekeken. Hè. De, de, de grote man bij Goldman Sachs. een van de grote banken in de oh. wereld. Die, die krijgt met, met, met een, een extra vergoeding voor een autoradio in de limousine. Die krijgt alles bij elkaar opgeteld. Zo'n 25 uh, uh, miljoen dollar voor één jaar. En dat wordt nog weinig gevonden. Er zijn mensen die oh. meer dan 100 miljoen dollar krijgen als, uh, als bonus. Maar goed, dat zou natuurlijk absurd zijn in Nederland en ondenkbaar. En ik wil ook helemaal niet zeggen dat die bankdirecteuren daar hier allemaal op azen. Het gaat even om, heb je gevoel met de samenleving? Precies. En het tweede is, waar ik natuurlijk vooral naar kijk, is die politiek nou serieus te nemen met uh, dat huilen in het bos, hè? en gaan ze er wat aan doen? Nee, ze hebben in het verleden gewoon zelf wetgeving gerealiseerd, waardoor deze manier van betalen, heel ingewikkeld met opties, doet er allemaal niet toe, uh, mogelijk is. En ja, ik denk dan eigenlijk als eerste ook... waarom loop je zo te miepen over uh, die directeuren? Uh, je kan natuurlijk ook zeggen... laten wij, als het zo goed gaat met die banken... en het gaat goed met die banken... en ING heeft al dat geleende geld al aan ons terugbetaald. Een 5 miljard winst. Nou, maar laten we dan. Maak je zin af? Nou, laten wij gewoon zelf eens wat geld te halen. Ik hoor de FNV niet, weet je wat? Wij zetten als, als inzet voor de CO-besprekingen 10% in. En laat de politiek ook eens een keer de weg openen... naar deze discussie. Want het, is wel, uh, het wordt wel gebruikt, ook in verkiezingen... Uh, politieke retorica. En het voedt ook wel jaloezie bij mensen. Dus het is ook wel een beetje die ene man... die krijgt heel veel en wij krijgen niks. Nou ja, dan zou ik ook zeggen als politiek... kom eens met een verhaal om ervoor te zorgen dat wij wel iets krijgen. Oké, okay, even toch nog... Het moment is slecht gekozen. Heeft alles met de gemeenteraadsverkiezingen te maken? Hoe is daar de uh, uh, sfeer over? Het was gisteren een verkiezingsdebat. Ik hoorde zelfs op het NOS-journaal... die dus uh, gewoon re rechtstreeks zei... Nou, het was een verkiezingsdebat van helemaal niks. Nee, nou ja, ik moet je eerlijkheid zelf zeggen... de, de NOS heeft op de radio, Radio 1... op deze zender gisteren vanaf 4 tot uh, half zeven... Uh, ons over politiek uh, geïnformeerd. Maar je ziet het dilemma bij de, de landbouw landelijke lijsttrekkers uh, in deze hele verkiezingscampagne... voor de lokale politiek. He, zij weten wel dat de uitslag, hoe ingewikkeld om te rekenen ook... Uh, echt de atmosfeer... Uh, in Den Haag gaat bepalen, ook binnen de coalitie. Hè. Je ziet vandaag ook al verhalen over de moeilijke positie... waarin D66 zit, hè, met referendum wat verdwijnt... en wat is eigenlijk het gezicht van D66 in het kabinet. En als zij Amsterdam en Den Haag en Utrecht echt... Uh, als zij daar zetels gaan verliezen, dan zou het mij niet verbazen... dat op 22 maart toch heel sluipendwijs aan wordt gezegd... Is het niet tijd dat er iemand anders komt als politiek leider? Hè? Uh, met andere woorden, uh, pechtelt, uh, jouw tijd is een beetje voorbij. Zo werkt dat nou eenmaal in de politiek. Dat zijn de wetmatigheden. En als de coalitie omgerekend erg veel verliest... krijg je de draagvlakdiscussie over de coalitie. Maar men zoekt ook eigenlijk naar de thema's. En er zijn zat thema's die ons allemaal uh, aangaan. Hè? Uh, uh, Groningen heeft een probleem met minder gas. Hoe moeten bij ons thuis al die uh, installaties worden omgebouwd... zodat we geen gas... Gasgebruik, heeft met gemeentes te maken. Uh, bijstand krijgen. Moet je daar iets voor terug doen. Beslist de gemeente over. Waarom zijn er zo weinig betaalbare huizen voor gewone mensen. Daar kan de gemeente iets aan doen. Dus er zijn genoeg onderwerpen om over te praten. En gisteren hoorde ik opeens. Ik viel blij, bijna in slaap. Moet ik eerlijkheid zelf zeggen. Het zat een beetje te knikkenbollen. Maar ik, ik schrok wakker weer. Toen uh, Buma uh, van het CDA opeens begon. Over het verkiezingsprogramma. Van uh, de Partij van de Arbeid. Van uh, een jaar geleden. En hoeveel miljard hij aan het ene uitgaf en de VVD, of de Partij van de Arbeid... Uh, geld aan het andere wil uitgeven, maar daar gaat het nu niet over. Het gaat over lokale politiek. Ze zitten er een beetje in Den Haag, meer in de maag. Moeten we nou een beetje landelijke gevechten gaan leveren... of moeten we een beetje uit de wind blijven... en het aan de lokale politiek overladen? Dat is een, uh, een dilemma, maar uh, de uitslag van die verkiezingen is uh, zeker... en dat is toch wel wat ik wil uh, benadrukken, van invloed op uh, ja, de politieke uh, atmosfeer en de luchtdruk in, uh, op het Binnenhof. En daar zal meteen de dag na de verkiezing of de avond zelf... Uh uitgebreid over gepraat worden. En dan hoor je echt niet meer de wethouder het Venlo... dat het park beter verlicht. Nee, gisteren hoorde ik nog de, de wekhouder, wethouder uit Emmen... van de lijst Wakker Emmen. Ja, natuurlijk. een hele grote partij te zijn. En ja. na op 22 maart zeggen alle landelijke politici... dat het niet van invloed is omdat het lokale verkiezingen zijn. Uh, maar reken maar, ze zitten toch allemaal met gekomde tenen te wachten. Uh, hoe springen we eruit? Jawel, maar ik begrijp dat toch de lokale partijen... zoals Wakker Emmen of... Uh, Wakker, weet ik wat. een uh, grote rol spelen. en eigenlijk steeds meer terrein winnen. Zeker. De, al die lokale partijen bij elkaar in Nederland. die hebben strikt genomen. op lokaal niveau. meer zetels dan alle traditionele grote partijen. En dat zegt ook iets over de politieke cultuur. en dat immens verdeelde politieke landschap in Nederland. En misschien ook wel zegt het iets over het aanzien van die traditionele grote partijen. Want dat is niet echt, uh, electoraal gezien, heel erg uh, goed. Dus hoe dan ook, uh, of het nou een aardverschuiving wordt of meevalt... Uh, die politieke lokale verkiezingen zeggen ook wel iets... over het politieke klimaat in Nederland... en de appreciatie uh, van de gewone, of zoals uh, Rutte altijd zegt... de hardwerkende Nederlander. We wachten weer braaf op de uitslag. Hartelijk dank, Kees Ballan. Ze wisten in de 50 jaren heel precies hoe ze muziek moesten maken. Maar dit kwam toch heus uit 2012. Chris Berry hoorde u met het nummer Love Trip. Deze week kwam naar buiten dat het Nederlandse handbalteam... en andere sauna-bezoekers waren gefilmd in de kleedkamer. En die beelden van die beveiligingscamera's zijn gehackt... en beland op allerlei seksueel getinte websites. Het al dan niet toestaan van camera's lijkt er eigenlijk niet meer toe te doen. Want er zijn overal camera's, ook op plekken waar je het niet verwacht. Dus bespied worden lijkt zo langzamerhand wel de regel. Dat geeft een heel onaangenaam gevoel. Goedemorgen, Bart de Koning. Goedemorgen. Ja, onderzoeksjournalist en auteur van het boek... Alles onder controle, de overheid houdt u in de gaten. Ja, uh, dit nieuws voedt het angstbeeld uh, dat je dus uh, bespied kan, wouwen, uh, kan worden. Zelfs in de openbare toilet. Je hebt eerst uh, de neiging om te zeggen... hé, hey, zit er geen uh, camera in... Uh, in de hoek of... Uh, in, zo in het uh, luchtroostertje of zoiets. Bijvoorbeeld, ja. Ik ja. Ja, nou ja, denk dat, dat veel mensen dat wel herkennen. Daar wordt er een beetje paranoia van. Ja, camera's zijn overal. Uh, ik heb ze even geteld. Vanaf de slagboom tot hier ben ik ja. al 21 keer gefilmd. Nou, inclusief die zeven camera's die hier hangen. Ja, dus uh, nou, dan, hier daar ga geteerd. je al. Ja. Dus uh, vijf in de hal, dan nog twee in de hal hier. En, uh, het het gaat, ja, dat is natuurlijk overal zo. Op straten, ook op het terrein hier. Op het mediapark, uh, treinen, bussen. Uh, overal. Dus, maar goed, je hebt uh, niet met je beroep naar beneden gestaan. Dus uh, op zich uh, is er geen belastend materiaal van je. Dat is natuurlijk namelijk waar het hier over gaat. Ja, dat is het punt. Loopt. Er zijn hele strenge regels. Je mag uh, natuurlijk wel camera's ophangen om te beveiligen in een sauna... omdat de kassa niet leeggejat wordt. Maar je mag niet in een ruimte waar mensen ontkleed zijn. Er zijn veel strengere eisen voor. Omdat dan natuurlijk de afweging tussen privacy en veiligheid... heel anders uitpakt. Oh. Want de mensen ja, die willen natuurlijk niet in hun naakje gefilmd worden. Ja, is dat zo? Ik hoorde namelijk toch uh, uiteindelijk begrepen... Ik, dat er pas 1 mei een wet is die daadwerkelijk gaat regelen. Dat er eigenlijk helemaal niks geregeld is. Het is, het is heel lastig, want die wetgeving die holt jaren achter de praktijk aan. Want ja, dan heb je ineens weer drones met uh, high definition camera's. Dus dan kan je niet meer veilig in je tuin liggen of op je dakterras. Want dan zit oh. het vieze buurjongetje mee te gluren. En de wetgever hobbelt daar natuurlijk jaren achteraan. Maar je hebt ook nog een autoriteit persoonsgegevens... die ook gewoon tussendoor richtlijnen kan verstrekken. Dus sauna's hebben twee jaar geleden een brief gekregen... van jongens uh, ophoppelen met die camera's uit de kleedkamers. Dat mag gewoon niet. Maar hm. daar is dan nog geen wetgeving voor, maar er zijn wel regels. Waar van je wie moet. hebben ze dat gekregen? Van de Dat heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Mm -hmm. uh, dat is de privacy waakhond En die, die waren op een gegeven moment achtergekomen. Is dat Alijt Wolfsen? Uh, ja, op dit moment wel. Ja, ja. Ja. Ja. En die, die heeft dat gezegd, maar daar trekken ze dus kennelijk niks van aan. Uh, nou ja, sommigen zeggen van wel. Ja, je weet dat niet, want die camera's hangen natuurlijk niet zichtbaar. Want als ze zichtbaar zouden hangen, dan zouden de klanten dus zelf wel aan de, aan de bel trekken. Van uh, haal dat ding eens weg. Die moet ergens verstopt zijn in een luchtroostertje. Maar dat nou, betekent dus dan dat ze stiekem doen, echt stiekem doen? Dat zal wel moeten, denk ik. Waarom dan? Als je zegt dat je het toch tegen diefstal doet... hoef je het niet stiekem te doen? Uh, ja, nee, maar kijk, als, je, als jij openlijk een camera ophangt in de, in, in de kleedkamer... of onder de douche, dan, dan flippen klanten meteen natuurlijk. Oh. Dat, dat is, dat, daar kom je niet meer weg. Dus Dat hangt natuurlijk een beetje vanaf waar je het voor wil gebruiken. Zo'n camera is ook zo'n misverstand. Gebruik je het om af te schrikken of gebruik je het om boeven te vangen? Als je hem als afschrikking gebruikt, dan gaat niemand iets jatten. Maar als je hem stiekem ophangt, vang je misschien nog wel een keertje iemand. Ja, maar het is dat de om te voorkomen. Het... Ja, precies, maar dat, dat werkt overigens heel slechter. Want de camera's werken niet zo goed afschrikwekkend. Dat denken heel veel mensen. Maar ja, er schrikken niet zoveel mensen van. Maar goed, dus... gisteren bracht de NOS uh, het nieuws naar buiten... dat het forum waar die sauna-beelden eerder waren opgedoken... ook beelden van webcams gebruikt uit hotelkamers... wc's in kantoren, pc's van thuis. Ik bedoel, nou. je, je kan wel alleen maar uh, geregistreerd worden door een camera... maar vervolgens kunnen er hele nare dingen met die beelden gebeuren. Ja, en dat komt omdat al die mensen hun, uh, hun netwerk niet goed afschermen. Het gaat allemaal via het internet. En uh, dan hebben ze zo'n fabriekscode uit China, 000. En ja, dat kan iedere zesdrangs hacker, kan dat gewoon natuurlijk, uh, die gaat gewoon zoeken... waar zitten die cameraatjes, die kun je natuurlijk moeiteloos vinden op het net. En dan ga je kijken, zo'n 000 werken. ja hoor, dan ben je erin... en dan heb je die beelden. Dus dat is ook gewoon een kwestie van uh, een beter wachtwoord kiezen. Maar goed, dat zijn dus gewoon mensen die thuis zitten, die hackers. En hoe kunnen die dan erachter komen waar die cameraatjes hangen? Nee, je kunt het internet gewoon afzoeken. Ik bedoel, die cameraatjes die, die zenden hun beelden meestal door via het, via het web. Via, ja. via een of andere app, zodat je zelf op je telefoon kan meekijken. Of zoiets bij je, bij je eigen camera's. Maar als je dat niet afschermt met, met een goed wachtwoord, dan kan iedereen daarin. Ja, en dat is dus gebeurd. Dat is dus gebeurd, ja. En dat, dat, uh, ik, ik heb daar iets over gelezen. Wat voor teksten daar dan bij geschreven worden... dat, dat vond ik uitermate onaangenaam. Ja, dat is verschrikkelijk. N uh. Mensen die echt ook een, een bepaalde vrouw dan in het vizier hebben... van ha, ik heb er weer te pakken. Ja. En dat wordt dan gedeeld met allerlei andere uh, smerige lieden. En ja, die heb, hebben daar dan hun plezier van. Daar komt het gewoon op neer. Ja, dat, dat zijn de donkere krochten van het internet. Ja, hè? Ik geloof dat 60 of 70 procent van al het internet verkeerd nee, is porno. Nee, dat is helemaal niet dus is... waar. Dat zijn helemaal niet de donkere krochten van het internet. Die zijn heel makkelijk te bereiken. Als je namelijk gewoon... In, je kan met een zoekterm, kom je er... Probleemloos in, dat is juist het merkwaardige. Ja, oké, okay, dat is even de vraag wat je dan onder donkere kochten verstaat. Maar ik vind dat donkere ja, kochten. Ja. maar ze zijn nee, moeite, maar... moeiteloos te vinden. Dat, als je eventjes je best exact. doet. Moreel gezien zijn het donkere ja, krochten. De, precies. Dat ja, precies. Dat is, ja, dat is heel onfris en onaangenaam. En ik kreeg laatst van uh, Access for All een, uh, een, zo'n zwart schuifje, dat kon ik dan op het cameraatje ja. van mijn laptop plakken. Dat kan je zo he, af, afplakken dan op die manier, op een makkelijke en manier. En er zijn heel veel mensen die dat doen. Ik, ik heb een keer uh, tijd rondgelopen bij een afdeling cybercrime van de politie. Daar hebben ze ook allemaal een plakkertje over hun cameraatje. Ja? Uh, Mark Zuckerberg heeft zelf ook een sticker op zijn, uh, op zijn cameraatje. dus de baas van Facebook. Uh, ja, dat, dat kan natuurlijk heel makkelijk. Er uh... zijn er veel voorbeelden van mensen die zich inderdaad uh, gewoon bespied zijn met hun eigen uh, uh, laptop, laptop. Of, of of of. Ja, dat zijn, dat zijn, dat zijn uh, <coughs> Er worden heel veel mannen vooral mee gechanteerd. Die, die gaan dan, uh, die zitten naar laten we zeggen, een natuurfilm te kijken. Ja. Die, om met Geert Revers te en dan, spreken. En dan die en dan komt de panter zichzelf het ontuchtig en dan ja, dat wordt gefilmd en dan krijgen ze later een mailtje van kijk dit dit hebben we van jou en dan kan je gaan dokken of we geven dat filmpje aan. Oh ja. Of we zetten het op internet. Dat gebeurt echt dat gebeurt, regelmatig. Ja, dat, dat is gewoon. Uh, en, en dat is dus een kwestie van... Ja, als je dus je computer niet goed afgeschermd hebt... of je zit met dat cameraatje natuurlijk. Ja, dus dan dus moeten we de boel uh, afplakken. Maar goed, buiten op straat uh, worden we dus ook uh, ja, in, in de gaten maar gehouden. Maar dan heb je je kleren aan, dus dat, dat is dan weer... Uh, Minder eng natuurlijk. Ja, dat is niet helemaal waar. Ik, uh, misschien heeft u dat ook wel gezien. Ik heb vorige week gekeken naar uh, die documentaire, dat was het laatste deel door het Hart van China van Rubert de Lauw. Daar interviewt hij op een goed moment interviewt hij een agent die op een zebrapad staat. En dan zegt hij tegen die agent: zeg maar, Wat zijn die schermen hier? Waar al die, ja. al, die, al die al die plaatjes op zijn. Ik zie mijn eigen, eigen hoofd daarop. Ja, Zegt die agent: uh, Luister, als u door rood licht uh, loopt, dan wordt u gewoon geregistreerd en dat ziet u hier die plaatjes. Ja. En stugger nog, ik bedoel, als u dat vijf keer doet, dan wordt u uh, geacht geen goede staatsburger van de Chinese Volksrepubliek te zijn. Dat betekent dat u echt een huis, echt een hypotheek meer kan krijgen. Toen dacht ik: ja. zijn we zover? Nou, in China, in China wel. is dat al zo: daar hebben ze echt een totaal controlesysteem met honderden miljoenen camera's, gezichtsherkenning. Dus ze kunnen het alles vastleggen, plus natuurlijk dat je internetverkeer helemaal gevolgd wordt. Uh, ja, en als je dan een beetje ja, stout bent in de ogen van de autoriteit... dan krijg je minpunten en dan krijg je minder makkelijk leningen... of mag je kind niet naar de universiteit, dat soort dingen. En daar zijn we natuurlijk in Nederland ook een beetje mee bezig. Want gezichtsherkenning hebben we ook al in het openbaar vervoer in Rotterdam. Daar zijn ze heel trots op. Maar we hebben hetzelfde als in China. We gaan burgers hier scannen. En, uh, en dat hele idee van risicoprofielen, dat hebben we in Nederland ook. Dat heet Siri, dat heet Systeemrisico-indicatie, dus bestandskoppelingen, waarbij dus de Belastingdienst en de gemeente, de sociale dienst, alles aan elkaar gekoppeld wordt. En dan gaan ze kijken, ben jij een hoog risico? En dan kan bijvoorbeeld zijn dat er is een gemeente geweest. Die gaat dan in alle mannen van alleenstaande mannen van 55 jaar of ouder worden. Dan als risico gezien. Ja, waarom weet ik niet. En dan gaan ze die extra onderzoeken. Dus dat, dat zijn van die systemen die ook op gaan rukken. En als je dat gaat combineren met gezichtsherkenning op straat. Wordt het natuurlijk wel heel akelig. Want ze kentekenscans hebben ze ook al. Warenhuizen schermen daarmee dat ze dat kunnen. Ze he? want, kunnen het. Al? Ja, maar dat kan al absoluut. Maar ze kunnen het. Ja, alleen... Dan kom je dus het warehuis ja. binnen. Dan wordt je gezicht gescand zonder ja. dat je het in de gaten ja. hebt. En als je dus een gebiedsverbod. Hebt omdat je daar een keer wat gestolen hebt of zo, wordt er echt uitgehaald. Nou, dat, dat zouden ze wel willen, uh, maar het kan in ieder geval voor marketingdoeleinden al. Dat ze dus al kunnen zien, dat heb ik wel eens gezien, die demonstraties bij zo'n uh, fabrikant. Van of je een vrouw bent of een man, en dan kunnen ze dus de reclame op je aanpassen. Van hé, hey, er loopt nu een man langs, nou, dan laten we een aanbieding van pakken zien, of het is een vrouw, een aanbieding voor rokjes. En, maar het blijkt dus uit proeven dat mensen dat eng vinden. Heel veel klanten zitten daar helemaal niet Ik vind dat wachten. ook één. Ja, ze hebben het geprobeerd in Amerika. Dat mensen zeggen, maar dit is creepy. Dit wil ik helemaal niet. Dit ja. rolt op met je aanbiedingen. Ik, bedoel, ik, ik kijk zelf op wat ik uit dat schap uh, haal. En, uh, ja, ja, je kunt het goed. natuurlijk ook gebruiken inderdaad, voor beveiliging. Met gezichtsherkenning. Maar die systemen zijn... Wordt het, er wordt heel veel beloofd. Maar er zit ook nog heel veel vals positief in. Dus dat de verkeerde herkend wordt. En dat wil je natuurlijk ook niet meemaken ja. de hele tijd. N nog even een, een, een ander onderwerp. De inlichtingendiensten. Want die kunnen ook gebruik maken van al die technologie. Ja. En uh, ja, we moeten binnenkort stemmen over de wenselijkheid van de sleepwet. Nou ja, iedereen heeft het steeds over dat slepen. Hè? Dus dat, het, dat je het massaal verzamelt. Zo noemt het AIVD het niet. Alleen ja, nee, nee, nee, wordt er heel nee, verdrietig nee. van. Maar, maar wat veel belangrijker is, is natuurlijk de mogelijkheid dat ze, ook, dat ze ook kunnen gaan hacken. Dat wordt ook echt nu gewoon wettelijk geregeld. En ze mogen dus alles hacken. Het, het is omschreven als een geautomatiseerd systeem. Dat betekent dat ze ook je koelkast mogen hacken. Of je, of je slimme wasmachine of je, of je thermostaat. Nest, hè, van Google, die registreert ook van alles. En daar zitten ook weer beveiligingscamera's aan vast. En dat hacken zou wel. Dus veel belangrijker kunnen zijn dan dan willekeurige gegevens van burgers verzamelen, want ja geen enkele terrorist zegt nog iets over de telefoon tegenwoordig, dus het is misschien veel Die interessanter. Schrijft een brief. Ja, of, die, of die, om zijn computer te hacken of, of iets dergelijks. Uh, of ze kunnen beveiligingscamera's. De politie doet dat ook wel: hè, dat ze gewoon de beveiligingscamera van een uh, crimineel hacken. En dan kunnen ze gewoon lekker meekijken. Want ja. al die drugshandelaren hebben natuurlijk hun hele pand volhangen met cameras. Uh, uh, want die zijn zelf bang dat ze geript worden door concurrenten. Maar dat is voor de politie gratis meekijken. Dat scheelt een observatieteam. Maar kunnen we concluderen dat het steeds normaler is om bespied te worden? Uh, het wordt helaas normaler. Ja, ik vind het zelf een eng idee. Maar het, ja? het is... Moeten we daar bang voor zijn? Ja, of je daar bang voor moet. Kijk, die techniek is er. Dat hou je niet tegen. Uh, je moet er wel als samenleving heel goed nadenken over of, hoe je dat gaat regelen. Of je dat allemaal wil. Want technisch kan alles. Zo kunnen we over een paar jaar overal bespied worden. Maar de vraag is of je dat ook wil. Ik wil dat niet. Uh, maar de meeste politieke partijen in Nederland vinden dat prima. Ik bedoel, privacy is helemaal geen issue. Ik bedoel, de enige partij die nu in de regering zit die privacy belangrijk vindt... is D66, maar die hebben ook alweer een enorme draai gemaakt... in die sleepwetdiscussie. Wat moeten we stemmen in dat referendum? Nou, ik, ja, ik, ik heb er wat gemengde gevoelens over. Die wet is niet, heel, niet, niet alleen maar heel slecht. Er moesten dingen opnieuw geregeld worden. Het toezicht is wel iets verbeterd, maar nog niet goed genoeg. Uh, ik ben er, laten we zeggen, 60% tegen, 40% ja, voor. Ja, maar dat kan dus, niet. Je moet je kan niet. Nee, nee dat is het jammer met die, met die referenda. Ik ben geen om maar tegen te stemmen. Okay. Ze, ze, zouden het gewoon beter, ze zouden beter toezicht moeten organiseren. Vooral met meer onafhankelijke rechters die ernaar kijken. Want het is nu een commissie. Dat vind ik te slap. Waarom niet een onafhankelijke rechter? Een rechtercommissaris. Dat mag wel ietsje straffer. Oh. Uh. Oké, okay, nou, dankjewel voor het advies. En Bart de Koning, die kan het weten, want die is onderzoeksjournalist. Hij heeft dus een boek ook geschreven. Alles onder controle. De overheid houdt u in de gaten. Dankjewel. Ja. Jarenlang hebben we erop gestudeerd hoe de werking van onze genen te verklaren is. Dat om te weten hoe en waarom we ziek worden. Maar het genetische aandeel bij ziekte blijkt helemaal niet zo groot. 10 tot 30 procent. Externe factoren zoals roken, luchtvervuiling, alcohol, voeding... spelen een veel grotere rol. 70 tot soms wel 90 procent. Hoog dus het tijd voor de wetenschap om daar aandacht aan te gaan besteden. Volgende week lanceert de Universiteit van Utrecht een onderzoeksproject dat zich richt op exposomen, want zo heten die externe factoren. Voorman in het project is Roel Vermeulen. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft 2,5 miljoen gekregen voor dit onderzoek. Wat wilt u precies weten? Uh... Nou, even om, om terug te gaan uh, over de definitie van het ex-persoon wat we onderzoeken. Um Exposome is een samentreksel van twee woorden. Exposure, eh, wat staat voor blootstelling. En, en oom, komen van oma, het Griekse woord van alles. Maar we houden dus eigenlijk proberen veel holistischer eh, de omgeving te begrijpen... en wat daar de invloed is van op de gezondheid. Ik ben bij het woord holistisch al volledig ja. de draad kwijt. Dus kunt u even in de praktijk zeggen wat dat betekent? Nou, in de praktijk wat dat betekent is eh, om even terug te gaan naar het genomen. Eh, daar hebben we zeg maar, technieken ontwikkeld om het hele genetische profiel in beeld te krijgen. Wat we hier eigenlijk doen is technieken ontwikkelen om onze omgeving beter te meten, te kwantificeren. Nou, in tegenstelling tot het genomen waar we één techniek hebben... waar we dus makkelijk dat kunnen meten, of op dit moment makkelijker kunnen meten... kunnen we dat bij de omgeving nog niet. Nou, dat is de uitdaging waar we voor staan. Wat en, doet de omgeving met je lichaam, met je lijf, met alles? Nou, er zijn natuurlijk een heleboel uh, verschillende dingen. Natuurlijk weten we al, al een hoop. Hè? We weten zeg maar, dat, dat roken slecht is. Dat inactiviteit slecht is. Um, dat niet gezond eten slecht is. Um, als fijnstof we dat inademen. Fijnstof inademen. Um, dat weten we allemaal. Maar als we nu gaan kijken van hoeveel verklaart dat nu van het voorkomen van chronische ziektes. Dan kunnen we daar misschien 50% mee verklaren. En dat betekent dus dat er nog een heel groot deel is wat we eigenlijk nog niet op dit moment kunnen verklaren. Nou, daar gaat het om. Zeg maar, hoe kunnen we nou komen tot die verklaring van die andere 50 procent? Wat zijn die factoren? Op het moment dat we namelijk begrijpen wat die factoren zijn... dan kunnen we ook ingrijpen. Dan kunnen we ook kijken van hoe kun je iets veranderen? Want mensen zijn heel erg verschillend. Hè? Iedereen kent natuurlijk die voorbeelden uh, van uh, opa die uh, tot... Uh op zijn 88ste iedere dag met een pakje sigaretten vrolijk uh, de, de, zijn laatste adem uitblies. Terwijl dan wordt gezegd, nou, dat is heel slecht roken. Weet je, je hebt mensen die dus genetisch kennelijk heel anders in elkaar zitten. De een kan dus gewoon heel veel meer hebben dan de andere. Of, of, of, of mensen die een hele leven ze zich een stuk in de kraag zuipen... en met een glanzende lever de kist ingaan. Dat, bedoel, dat bestaat ook allemaal. Uh, dat klopt. Uh, dus uh, Als we het hebben over roken, dan zeggen we dat het in zijn algemeenheid is slecht is. Dat, dat, dat weten we. Maar voor iedereen individueel kan dat anders zijn. Nou, de vraag is, waarom is dat individueel anders? Hè? En we hadden het net over hoe belangrijk is genetica voor ziekte. Uh, dan klopt dat 10 tot 30 procent is puur genetisch. Hè? Daar is geen externe factor voor nodig om uiteindelijk naar een ziekte te komen. Genetica speelt nog steeds een belangrijke rol in die andere 70 procent... Daar hebben we blootstellingen, zoals het roken. Daar kan de genetica nog steeds een belangrijke rol spelen wie het wel krijgt en niet krijgt. Nou, dat is zeg maar waar je kijkt naar de interactie tussen de genen. En de omgeving. En daar proberen we te begrijpen wie de ziekte krijgt. Maar dat is niet alleen genetica. Um, neem een voorbeeld uh, van een onderzoek wat we hebben gedaan in uh, Sao Paulo. Waar we gekeken hebben naar luchtgrondreiniging. En wat je dan ziet is dat bij dezelfde blootstellingsniveau. bij hetzelfde concentratie aan luchtgrondreiniging. hebben mensen met een lagere sociaal-economische positie. een veel hoger risico voor het krijgen van longkanker dan mensen die een hoog sociaal-economische positie hebben. En dat betekent dus dat, dat andere factoren, zoals algemene gezondheid, voeding een rol spelen in wie wel iets krijgt en wie niet iets krijgt. Dus het is niet alleen puur genetica. Er zijn andere factoren samen die zorgen zeg maar, dat iemand ziek wordt... en niet iemand ziek wordt. Ja, maar dat is toch niet zo'n enorme eye-opener? Dat, dat kan iedereen nog wel bedenken. De, dat, dat klopt. Dit, dit kunnen we bedenken. En dat is ook precies, zeg maar... Maar nu onze... moet je gaan meten. En, en waar gaat het over? Nou, nu moeten we dus gaan meten. En waar het om gaat, is nu uiteindelijk, zeg maar, die omgeving beter in beeld te brengen. We weten hoe we zeg maar, roken kunnen kwantificeren. We weten hoe we luchtverontreiniging kunnen meten. Maar een heleboel andere factoren kunnen we niet. Nou, om een voorbeeld te geven... Um, er zijn 85.000 chemicaliën geregistreerd... Uh, voor producten die overal in voren kunnen komen. Nou... Hoe kunnen we die nou meten? Nou, dan heb ik hier een klein voorbeeld. Ik weet dat de luisteraars dat niet kunnen zien. Uh, nou, het we zijn dit... webcams hoor. <laughs> Zeven. Dit Zeven is een, uh, Acht een, een polsbandje, wat zeg maar ook uh, door liefdadigheidsinstellingen wordt uitgegeven. En een rubber polsbandje. Nou, dat is een speciaal rubber polsbandje. Uh, wat schoon is, waaraan chemische stoffen kunnen hechten. En door dit te dragen, kunnen we gewoon na verloop van tijd het analyseren en kijken hoeveel chemikaliën ben ik nou tegengekomen in die drie weken of vier weken dat ik dit draag. Uh, nou, dat dat zijn dus technieken die wij nu kunnen gaan toepassen... om beter te begrijpen wat komen nou allemaal in onze geving tegen. Daardoor kunnen we dan ook bestuderen... wat die stoffen zeg maar, voor invloed hebben op onze gezondheid. Het andere is dat we niet alleen zeg maar, extern kunnen kijken... maar we kunnen dat ook in het lichaam kijken. Ze dus krijgen steeds betere technieken om in bloed en in urine... dit soort stoffen ook te meten. Maar dit lijkt mij een onderzoek met een oneindig aantal variabelen. Nou, nou, kijk, onze omgeving is complex, um, dat klopt. En waarbij we het genoom goed kunnen meten, we weten zeg maar, hoeveel chromosomen dat we hebben, uh, hoeveel basisparen, dat begrijpen we nu, nadat we het Genome genoomproject hebben gedaan. Voor de omgeving weten we dat nog niet. En wij pretenderen ook niet zeg maar, dat wij uh, over de komende paar jaar alles kunnen meten. Maar wat we wel gaan doen is zeg maar, dingen beter meten... zodat we meer kunnen leren en daar moeten we kleine stappen in maken. Nou, het polsbandje is één uh, voorbeeld van hoe we dat kunnen doen. Uh, er zijn sensoren, er zijn andere manieren waarop we dat kunnen doen. Ze dus proberen stap voor stap die kaart zeg maar, van die leefomgeving... van wat we doen, op te bouwen om te begrijpen... wat de, de invloed is op gezondheid. En er is dus uh, heel veel techniek ook mee gemoeid... Ja, dat Niet klopt. alleen die postbandjes, maar misschien ook nog andere zaken. Nee, daar is heel veel techniek mee gemoeid. En, en dat is zeg maar wat we op een innovatieve manier proberen in te zetten binnen gezondheidsonderzoek. Is wat dat... voor soort techniek? Nou, de, de, Het polsbandje was één ja. voorbeeld. Hè. Maar we kunnen het ook hebben over um, hoe je bepaalde dingen... in het lichaam kan meten. Eén nou, fascinerend voorbeeld is bijvoorbeeld dat als je kijkt naar, naar roken... dat we kunnen kijken naar DNA. En wat we dan zien is dat op 2600 plekjes op het DNA... Um, onze methylering verandert. Nou, de methylering, dat is, uh, zal ik even uitleggen... dat dat reguleert of een grens tot expressie komt... Nou, dat dat verandert. En dus roken weten we nu zeg maar, dat, dat dat kan doen. En dat profiel is dus heel specifiek. Nou, Het interessante is dat als mensen stoppen met roken, dat dat profiel blijft bestaan. En dat betekent dus, als we bloed afnemen bij iemand en nu kijken zeg maar, naar hoe dat DNA eruit ziet... we kunnen zien of iemand een roker is geweest, ook wanneer iemand gestopt is met roken. Nou, dat kunnen we nu voor roken. En dat dat zijn we nu ook bezig, maar dat voor andere blootstellingen... datzelfde patroon of andere patronen te ontdekken... zodat we dat kunnen toepassen. Dat zijn dus allemaal technieken die allemaal nieuw zijn... en daardoor konden we dat tien jaar geleden niet... die we nu wel kunnen inzetten. En is het ook het idee om later uh, medicijnen te ontwikkelen... die daar dan dus specifiek uh, uh, op inspelen? Niet? De, de eerste doelstelling is als eerste begrijpen... Wat, uh, wat is de invloed van ja, ja. de omgeving, wat wij doen zeg maar op, op gezondheid. Op het moment dat we het weten, dan moeten we gaan bekijken zeg maar, wat je daaraan kan doen. Um, en dan is natuurlijk de eerste wat we altijd willen is algemene maatregelen waar iedereen profijt van hebben. Dat is natuurlijk uh, kijken of je luchtgrondreiniging naar beneden kunt brengen. Kijken of je mensen meer kunt laten bewegen. Je kunt ook, natuurlijk ook op een gegeven moment, als je precies begrijpt wat een persoon doet en wat voor een persoon belangrijk is, proberen op een individueel niveau advies te geven wat iemand zou kunnen doen. Dat is zeg maar de doelstelling waar we uiteindelijk naar streven om dat te kunnen doen. Is dit eigenlijk een uh, uniek project in, in Utrecht, in, in de wereld? Nou, Om even uh, terug te gaan. Um, wat er in Utrecht uh, is gebeurd op de universiteit... is dat er 14 sleutelvraagstukken zijn gedefinieerd. En het zijn maatschappelijke problemen um, die we willen aanpakken... en waarvan we overtuigd zijn dat dat alleen maar kan... door verschillende onderzoeksgroepen bij elkaar te zetten. Zoals je net al zei, is het heel complex. Hè? Dus we hebben sociologen, geografen artsen bij elkaar zitten om dit probleem aan te pakken. Nou, dat is zeg maar wat, wat het uniek maakt, wat we in Utrecht het is doen. Interdisciplinair. En dat is ja. heel erg interdisciplinair. En dit is de eerste stap om dat eigenlijk te doen en daar is Utrecht nu uniek in uh, er zijn natuurlijk andere centra in de wereld waar dit nu ook gebeurt en samen trekken we op zeg maar om dit complexe vraagstuk uh, op te lossen en hoe voorkom je dan dat de gouden wet bij dit soort dingen hoe meer mensen hun plasje eroverheen doen hoe uh, diffuser het wordt en je komt nooit meer ergens hoe heeft u dat probleem opgelost um, nou ik ik denk zeg maar dat je weer even terug moet gaan naar het humane genoomproject. Uh, het humane genoomproject was nooit mogelijk geweest als één lab het had geprobeerd om dat voor elkaar te krijgen. Het succes van het humane genoomproject was dat twintig instituten over de wereld samen hebben gewerkt om allemaal een deeltje van dat genoom duidelijk te krijgen. Je moet het, hetzelfde, verdelen je moet het dus verdelen om zeg maar, genoeg daar inzicht in te krijgen. Mooi project hoor. Is 2,5 miljoen eigenlijk wel voldoende? Um, 2,5 miljoen um, is wat we initieel van de universiteit hebben... om die onderzoekers bij elkaar te zetten. Ja. Uh, we hebben ook uh, maatschappelijke partners en andere kennisinstellingen... die daar ook aan bijdragen. Ja. Uh, uiteindelijk zullen we meer nodig hebben. Maar het is een hele goede stap om uiteindelijk hier aan te kunnen beginnen. Het is altijd nog minder dan het jaar salaris van de meneer de ING. Ja, inderdaad. <laughs> dat link nog niet gelegd. Ja, ja. Hartelijk dank voor uw uitleg. We spraken hoogleraar Milieu, Epidemiologie en expos. Zoom-analist. Hey, Expozoom-analist. Ja, Roel Vermeulen. Roel Vermeulen. Eh. Zometeen Jeroen Vullings, dat noem ik nog even. Want het is Boekenweek. Die ja. gaat boeken bespreken. Thomas Ros, bioloog, Sarah van Duin en Tinkerbell. Dus uh, zometeen na het nieuws zijn zij daar En wij ook. De zoektocht naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België is weer begonnen. Thomas de Bruin was onze eerste kandidaat. Hij inspireerde ons. Het gaat denk ik om de persoon die die boeken aanprijst. En dat is de leraar. Kandidaat nummer twee hoort u morgen. En het is Boekenweek. Daarom is Gietje Braaksma te gast. Drijvende kracht van een bijzondere boekwinkel in Breda. De rapgroep Zwart Licht. Met onder andere Aquasi komt op bezoek. En René Appel bespreekt de TNA van Jan Terlauw. Hij schreef het Boekenweek-SC. De Taalstaat. Met Frits Pits. Zometeen. Van 11 tot 1. Op MTO Radio 1. Taalstaat. Het nieuws van alle kanten.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 Voor zowel de elite als het volk. De wekelijkse update van het nieuws. Morgenavond, 5 voor 10, VPRO, NPO 3. Zondag met Lubach. Volk natuurlijk, hallo. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Physiotherapy.nl. NPO Radio 1.